Ik zou ook in het kort, inshallah, een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. We hebben vandaag gesproken, of we hebben nog eens aangehaald, dat er op de dag des oordeels de mensen te maken krijgen met de zon die heel dichtbij komt. Sommige mensen zullen zelfs in hun eigen zweet verdrinken. En degene die plachten in het wereldse leven te geloven in hun Heer, die worden op die dag begunstigd. Ze worden voorgetrokken. Een van de zaken die hun worden gegeven, is namelijk een waterbassin die alleen voor hun bestemd is. Alleen de gelovigen mogen daaruit drinken. Normaal als je het hebt over een waterbassin, dan heb je het natuurlijk over een plek waar water zich verzamelt. Maar deze is de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, Gegeven. En de profeet sallallahu alayhi wasallam. sallam, hij vertelt in een overlevering dat de afstand van deze waterbassin nog groter is dan de afstand tussen een stad in Sham in Palestina en een stad in Jemen. Moet je je voorstellen, zo groot is die. Een gigantische afstand. En het is de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gegeven. Ook is de kleur ervan witter dan sneeuw, zegt de profeet sallallahu alayhi wa Het is zoeter dan honing. En als je het hebt natuurlijk over het gerei dat gebruikt zal worden om uit de bassin te drinken. die is in aantal groter dan het aantal sterf die in de hemel te vinden zijn. Dus het is een bijzondere waterbassin die de profeet is gegeven. Ook zegt de profeet: Ik zal daar aanwezig zijn. Hij zal als eerste daar komen voor de duidelijkheid. Om zijn oma te ontvangen. En hij zal de andere mensen, die geen onderdeel uitmaken van zijn oma, zal die eigenlijk wegduwen. Hij zegt, ik zal op die dag de mensen tegenhouden. Niemand mag erop afkomen behalve mijn gemeenschap. De metgezellen die daar aanwezig waren, die zeiden na het horen van deze woorden... Ja Rasulallah, maar hoe herken jij je omma? Je oma is groot. Hoe zou jij je oma herkennen? Ik ben bang dat ook de moslims worden teruggeduwd. Dat ook de moslims worden teruggestuurd. Maar hoe herken jij je oma, zeiden ze. Hij zei, mijn oma heeft namelijk een kenmerk. Ze zijn te herkennen aan een kenmerk, die alleen mijn oma is gegeven en de rest niet. Wat is die kenmerk, zegt de profeet. Zij zullen op die dag komen en de ledematen die zij wassen tijdens Lobodol, zullen in licht opgaan. Zullen verlicht zijn. Die zullen, het licht, zal ervan afstralen. Dus de profeet zal ze onmiddellijk herkennen. Dat is mijn oma. En ik heb ook tijdens de preek gezegd wat te denken van degene die niet bidt. Als hij natuurlijk niet bidt, dan verricht hij geen wodo. Als hij geen wodo verricht, dan zal hij ook niet te herkennen zijn. Voor de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, op de dag des oordeels. Dus het is een grote bassin. Degene die daaruit drinkt, is een mokmik. Als hij daaruit drinkt, dan zal hij daarna nooit meer dorst ervaren, zegt de profeet. Wasallam. Maar er is nog iets anders aan de hand. De profeet vertelt in een andere overlevering, die ik ook heb aangehaald, van Seher ibn Sa'da radiyallahu anhu. Hij vertelt in die overlevering, dat er op een bepaald moment, een verzameling mensen op me afkomen. Ik herken ze, ik ken ze. En zij kennen mij. We kennen elkaar. Maar op het moment dat zij dichtbij komen, worden zij tegengehouden. Ze worden tegengehouden, ze mogen niet verder lopen. Ik roep op dat moment, zegt de profeet, zij behoren bij mij. Ik ken ze. Zij behoort tot mijn mensen. Maar dan wordt er tegen mij gezegd, je weet niet wat zij na jou hebben gedaan. Je weet niet wat zij aan bidden, aan religieuze innovaties in het leven hebben geroepen, na jou. Dus de profeet, waar hij zelf naar het horen van deze woorden, die zegt, mogen Allah hen verwijderen van zijn genade." Ik wil niks te maken hebben met de mensen die na mij mijn geloof hebben veranderd en gewijzigd. En dit zijn ernstige woorden beste mensen. We moeten hierop waken. En ik heb ook gezegd tijdens de preek. Als je iets wil ondernemen op het gebied van geloof. Ik praat over het geloof. Vraag jezelf altijd de volgende vraag. Heeft de profeet het gedaan? Als de antwoord ja is dan zeg je daarna heeft hij het op deze wijze gedaan. Je mag alleen maar een daad van aanbidding verrichten. als deze afstand van de profeet Mohammed. En op een wijze zoals hij het heeft gedaan. Anders behoor je tot deze mensen. die op de dag des oorlogs worden teruggedrongen. Die niet bij de hout mogen komen. Dat is een van de gunsten. die deze mensen, die de gelovige mensen. toekomt op de dag des ooris. Een andere zaak die ik ook heb genoemd. aangezien natuurlijk de zon boven de hoofden van de mensen hangt... een verzameling mensen komen in aanmerking voor een schaduw... die Allah voor hen gereed heeft gemaakt. En dat zijn er zeven mensen. Zeven soorten mensen. De eerste is een rechtvaardige imam. Een leider, een galifa. Die zich heeft ontverd over de zaak van de moslims. En hij oordeelt naar waarheid tussen de mensen. Die komt in aanmerking voor deze schaduw. Ik heb ook gezegd, bijvoorbeeld de vader thuis... Je kunt hem ook zien als een leider in zijn eigen huis. Als hij rechtvaardig is ten opzichte van zijn vrouw, van zijn kinderen, van zijn familieleden, dan valt hij ook hieronder, hebben de geleerden gezegd. De tweede persoon is namelijk een jongeman, die opgegroeid is met het gehoorzamen van zijn heer. Opgegroeid is met het gehoorzamen van zijn heer. Als ik zo om me heen kijk, dan zie ik alleen maar jongen. Jullie komen er allemaal nog voor in aanmerking. Opgroeien met het gehoorzamen. Van zijn heer. Deze jongeman, Wat is nou zo vreemd. Aan deze persoon. Het is een jongeman. En als je het hebt over jongeren. Die worden altijd gekenmerkt. Door een overvloed. Aan lusten. Lustgevoelens. Overvloed aan seksuele driften. Een overvloed aan liefde voor dit wereldse leven. Maar wanneer een jongeman. Deze zaken allemaal weet te bedwingen. Te overwinnen. Dan komt hij in aanmerking voor deze grootste beloning. Hij mag zich ook scharen onder de mensen die plaatsnemen onder deze schaduw. De derde persoon, en deze kunnen wij ook aan, inshallah. Een man wiens hart verbonden is met de moskee. Zodra hij de moskee uitloopt, dan wacht hij op het moment dat hij weer terug mag. Hij kijkt alleen maar uit naar het moment dat hij weer naar de moskee mag gaan. Hij voelt zich het prettigst als hij in de moskee is. Met het boek van Allah in zijn handen. En hij zit te lezen, te reciteren. En de verzen te overpijnzen. Deze man komt in aanmerking voor deze grote titel. De vierde categorie zijn twee mannen. Hier gaat het om twee mannen. Die elkaar lief hebben, niet omwille van wereldse zaken. Niet omdat jij zijn auto mag lenen. Niet omdat jij zijn vakantiehuisje mag lenen. Niet omdat hij jou helpt, financieel gezien. Nee, dit zijn twee mensen die elkaar lief hebben omwille van Allahs partij. En niks anders. Zij komen bijeen omwille van Allah. Gaan uit elkaar omwille van Allah. Als je tot deze mensen behoort. Jij en je broeder. Dan mag jij je ook schamen In de schaduw van Allah. Oftewel de schaduw die Allah voor ons heeft klaargemaakt. Dus het eerste kunnen wij wellicht niet aan. Maar de tweede wel. De derde wel. De vierde wel. De vijfde. Het kan je overkomen. Een man die wordt uitgenodigd. Door een vrouw. Die in het bezit is van schoonheid. En die ook in het bezit is van aanzien. Dus het is een mooie vrouw. En ze is ook nog een vrouw van status. Hij wordt uitgenodigd. Waarom? Om zinnen met haar te plegen. En wat zegt hij? Inni Ik vrees Allah subhanahu wa ta'ala. Ik ga niet op je uitnodiging in. Ik moet eerlijk zeggen. De meeste van onze jongeren vandaag de dag. Welke vrouw dan ook. Of ze nou mooi is of niet. Of ze rijk is of niet. Als hij maar uitgenodigd wordt. Hij biedt zichzelf aan. Ze hoeft hem niet uit te nodigen. Terwijl de profeet spreekt hier over een man. Kijk maar naar Yusuf a.s. Een vrouw van status. Een prachtige vrouw. En hij zei in die Ik weiger. Ik vrees Allah subhanahu wa taala. De zesde categorie is eigenlijk een man die een sadaqa heeft uitgegeven. Maar let op, de profeet zegt... Hij heeft het eigenlijk zeg maar zo verborgen gedaan. Dat zijn linkerhand niet eens door heeft, Dat zijn rechterhand een sadaka heeft uitgegeven. Wat bedoelt hij daarmee te zeggen? Dat hij dat niet voor de ogen van de mensen doet. Hij wil dat er absoluut geen sprake is van Riyah. Dat er niet gedacht kan worden dat hij daarmee loopt te pronken. En de laatste categorie. Is een man die zijn heer heeft gedenkt. Hij heeft Allah subhanahu wa ta'ala geprezen. Hij heeft Allah subhanahu wa ta'ala aangeroepen. En dan alleen, niet in de aanwezigheid van mensen. Hij heeft zich afgezonderd van de mensen, helemaal alleen. En hij gedenkt zijn Heer. En op dat moment beginnen zijn ogen te tranen. Hij begint te huilen. Uit angst, uit vrees, uit eerbied voor zijn Heer. Deze man mag ook plaatsnemen onder die schaduw die Allah voor deze mensen heeft klaargemaakt. Het is niet zoals een aantal mensen doen. Ze huilen wanneer zij zich onder de mensen bevinden. Waarom? Zodat de mensen kunnen zeggen, mashallah, Fulan is iemand met een zachte hart. Is iemand die Allah vreest. Nee, deze man heeft zich teruggetrokken van de mensen. En op dat moment gedenkt hij Allah subhanahu wa en zijn ogen beginnen te tranen. Diegene mag zich scharen onder deze mensen die in aanmerking komen voor deze grote titel. En tot slot vraag ik Allah subhanahu wa om ons allen tot deze mensen te doen behoren op de dag des zorg. wa